9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De radicaal islamitische strijders van ISIS... hebben de grootste olieraffinaderij van Irak veroverd. Er werd ruim een week omgevochten. Of er nog personeel in het complex is, is niet duidelijk. Buitenlandse medewerkers waren vorige week al geëvacueerd... en de productie was teruggeschroefd. De raffinaderij bij Baji levert een derde van alle brandstoffen in Irak. Van de ruim 200 Nederlandse opleidingen in de geestenwetenschappen zijn er 26 onder de maat, concludeert de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Vooral in de eindfase, bij de beoordeling van scripties, schieten studies zoals geschiedenis- en communicatie- en informatiewetenschappen tekort. De Universiteit Maastricht scoort het slechts met zes onvoldoendes. Greenpeace laat campagnedirecteur Husting voortaan per trein naar Amsterdam rijden in plaats van met een vliegtuig. Husting woont in Luxemburg. De milieuorganisatie reageerde ermee op berichten... dat Husting twee keer per maand op en neer vloog. En daarop kwam veel kritiek. De campagne-directeur zegt in het AD... dat hij vanwege zijn gezin niet wil verhuizen. Het ziekenhuis in Grenoble heeft aangifte gedaan van de diefstal van een deel van het dossier van Michael Schumacher. Volgens een Franse krant zijn de eerste twee bladzijden uit het dossier verdwenen. De Duitse krant Bild meldde gisteravond dat het dossier te koop was aangeboden voor 50.000 euro. Management van de coureur liet daarop weten dat het juridische stappen zal ondernemen tegen media die er iets mee willen doen.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 Toen besluit het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe, gevolgd door wat buien. Tijdens de buien is het 15 tot 18 graden. In het zuiden schijnt nog lang de zon, daar komen de buien pas vanmiddag. En tot die tijd kan het daar nog een graad of 22 worden. Morgen, vooral in het noordoosten, nog een bui, op andere plaatsen geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de files op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort en Eembrugge 5 kilometer. Tussen Naarden en Diemen over 11 kilometer langs op rijden en stilstaan. A4, Den haag Amsterdam bij Battenverdorp 5 kilometer. Op de A9 en Alkma-Amstelveen voor Battenverdorp ook 5 kilometer. Op de ringweg A10 tussen Nieuwendam en de afgeleidraai 9. A12, Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 9 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht.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 Is zin in ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. <middels> Kom zeker 's morgondag dansen, hola. Que hoje vai rolar o chere chere chere chere chere <mully> Gustavo rima chic <você mully> E você na madrugada dançar, até o me de madrugada, que hoje vai rolar Ja, twee jaar geleden een hele grote wette hit voor uh, Gustavo Lima. Precies, Gustavo Lima bij Lana. Lekker Brassiaans begin van het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Tot aan vijf uur vanmiddag. Lokale informatie, de volgende sport voor je. Zo onder de andere de kampie van Oostenrijk. En tussendoor draaien we de lekkere zonnige muziek. Zoals je dat van Zeefam gewend bent met nu Swing Out Sister. Friends, stay Hungry Sister, You On My Mind. En daarachter de, de nieuwe single van Alan Clark van het album Walk With Me. En die heet A Sweet Taste. En de volgende band die we gaan draaien, die treden binnenkort op in Bloemenau. Op 19 juli geloof ik. Het gaat het over uh, Will and the People. Hier is Salamander. er bijna niks meer van, de Brand New Happy's, dat is Jan, dat is echt zonde, Midnight at the Oasis was een groot hit voor hun, voor Will and the People met uh, Salamander, 19 juli dus in Caprera, het openlijk uh, Theater in Bloemendaal. The nou je hebt waarschijnlijk al lang uh, begrepen, maar uh, Culinaire die is uh, uh, al lang bezig en uh, vandaag zijn ze al open, vanaf 3 uur tot uh, half 10. dan uh, sluiten de deuren weer. En uh, je kan met, uh, met een maximaal prijskaartje van zes scharrekoppen... de enige munteenheid waarmee je betaald kan worden... en die per stuk gelijk staat aan 1 euro... kunt u een goede indruk krijgen van wat de restaurants te bieden hebben. En als u na drie dagen nog scharrekop over heeft kunt u de, deze doneren aan het goede doel voor 2014. En dat is uh, Stichting De Zonnebloem. En waaraan uh, kunt u dan uh, een uh, lekker hapje uh, scoren? Dat is bij het uh, Zuidstrand Ayuma, Beach Club 10, De Lachende Zeerover, De Haven van Zandvoort, Eten bij Harro, Greek Cuisine, Villexedia, Italian Restaurant, M&MX, Restaurant Evi, Ristorante Andrea, en uh, Strandpavioen Storm 8. En ook nog de visrestaurant De Meerpaal die uh, staat op culinair en dat is allemaal op het uh, gasthuisplein. Dus dat is uh, vandaag tot uh, half tien, dus uh, wees er snel bij, want uh, als dat heel erg druk gaat worden dan is uh, alle gerechten zijn alweer op. Hè? Ja. Zometeen uh, de complete uitdagingen en die is rammetje vol kan ik je zeggen, maar eerst El Jero. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. It's a desert, that's a desert, baby. Hey, mama, what's your mama gonna say? Did you finally let your part like this guy? Does anyone wanna go mopsin' in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go mopsin' in the garden? Does anyone wanna go mopsin' in the garden? up on the roof. Does anyone want to go mopsin' in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone want to go mopsin' in the garden? Gelijk trek in melk. Bij het horen van deze klanken was ooit een keertje uh, ja, gebruikt voor de melkreclame. De Temptations met Michael en dan voor Al Giroud met uh, Roof Garden. Anderhalf minuut over uh, half vier geworden. Het is uh, tijd voor de uitagenda. Nou, en echt. jongen jongen, wat heb ik uh, bij elkaar zitten graven? Maar het is echt een bommetje vol, die uitagenda. Bedankt aan Albert-Jan en uh, Rob Harms. Want uh, wat hebben wij ook nog weer? Uh, wat, even kijken. Smartlappen en levensliederen zingen. Zing mee uit borst in het kleine café aan het Kerkplein. Van uh, aan een strand stil en verlaten via Papillon nog niet zo snel. Tot uh, Zeeman laat dat dromen. Uh, Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Uh, je zijn aanwezig en iedereen is welkom. Zangtalent niet nodig, maar wel gezelligheidsgehalte. En dat is eh, aankomende vrijdag 27 juni om eh, 9 uur tot de late uurtjes. Dan op 28 juni dan is het eh, st straatvoetbaltoernooi. Dat is bij Snikbaar de Oude Halp en dat is alweer voor de 10 jaar. Ja, het vorige uur heb ik al verteld, hulpverleningsdag Zandvoort 2014... die is op eh, zaterdag 28 juni van 1 tot 4 uur Linnéestraat nummer 2 in Zandvoort. Dan ook aankomende zaterdag. Het Zandvoortsmuseum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand... een open podium voor creatief talent van alle leeftijden. Wij noemen dit het museumpodium. Het museumpodium is in het leven geroepen omdat kunstzinnige uitingen... zoals poëzie, theater, music en dance thuishoren... binnen de divisie van het Zandvoortsmuseum. Namelijk dat het museum bij uitstek het centrum is voor kunst en cultuur in Zandvoort. En uh, dat is uh, dus uh, om 3 uur gratis tot 18 jaar. En uh, ben je boven de 18 zoals ik, dan kost het gewoon 2,25 euro. Dan een dag later, 29 juni, de 10.000 stappen van Zandvoort na het succes van vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden ook in 2014 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellig en sportieve wandeling in en rond Zandvoort. En dat is uh, in het kader van Zandvoort Actief. Dat is uh, mooi om in te nemen. Het is dus uh, aankomende um, zondag 29 juli. Men start bij Anytime de Oude Halt. En dat is om uh, 10 uur. Dan ook weer volgende week de mega-jaarmarkt. Mega! Jaarlijks worden er uh, verschillende mega-jaarmarkten georganiseerd. Waarmee meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. En dit jaar wordt er uh, ook op 9 augustus ook nog een avondmarkt georganiseerd. En uh, de, voor de zomermarkt, die is dus 29 juni, uh, die begint dus om 10 uur tot een uurtje of 6. Nou, nog meer 29 juni, jawel. Want uh, 29 juni hebben we ook nog Italia A Zandvoort. En dat is op het uh, circuitpark Park Zandvoort. Er zijn een aantal prachtige races. Italiaans Modern om 9 uur, Italiaans Klassiek om half 10, Abarth om uh, 10 uur. De Ferrari Club in Nederland, die is er om uh, half 11. Dan hebben we een competition, hè? Eh? Dan uh, om uh, tien over half twaalf um, de Maserati, de Alfa 8c. En uh, om kwart over twaalf de Minardi, half één de Vespa. Vijf voor 1 Alfa Romeo, uh, dan weer Italiaans modern. Dat zijn uh, auto's ouder dan 1975. Dan komt om vijf voor twee uh, een Minardi die gaat een demonstratie geven. Radio Veronica om tien over twee, die geeft ook een demonstratie. Dan om uh, half drie ongeveer, Competizione. Dan komen de klassiekers, dat zijn auto's uh, ouder dan uh, uit uh, 1975. Dan de Ferrari Club Nederland weer. En dan hebben we de Giulietta recordpoging. Dan en om 7 uur, uh, tot 7 uur hebben we nog testdrivers. Dus een volle programma bij Italia uit antwoord. Dus hou je van uh, Italiaanse wagens, ga daar naartoe. Nog één dingetje. Nou, ik heb er nog twee zelfs uh, voor 29 is. Houd nu op. Want uh, 29 juni hebben we ook nog uh, bij Strandpavillon Meijer aan zee... Tango aan zee. En dat zijn uh, traditionele tango's die worden afgewisseld met moderne neo- en elektro-tango's. Tango-walsjes en milongas. En Tango aan zee is inmiddels een geliefdesalon bij veel dansers. De ontspannen sfeer, de nabijheid van strand en zee. En de vaak mooie zonsondergangen dragen hierbij aan toe. Is dus bij Meijer aan zee van 5 tot 10 uur. En DJ Wim die zal uh, ook in 2014 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Dan nog uh, volgende week uh, zondag is het Nationaal Park Zomerfestival. Dan is er alles te beleven. Kom tussen 11 en 4 naar het nieuwe bezoekerscentrum de Kennemerduinen En naar buitenplaats Elswoud voor een afwisselend programma. Kom genieten van workshops, speurtochten, excursies... en creatieve activiteiten rondom het bezoekerscentrum. Ontdek het spannende verleden en heden van het park. Kom naar de Groene Markt en ontmoet de schaamskunnen. Het Duincafé serveert zomerse hapjes... en bestel uh, ook een picknickmand bestellen voor bij het wet. Met uh, zwemwater bij het wet in de buurt van... Uh, en de PWN op het festival staat, wordt er uh, een dag boordevol met waterpet. Dat is waar ook bij buitenplaats Elswoud is er die dag heel veel te ontdekken. Geniet van exposities, schilderworkshops en yoga. Ook voor een Italiaanse familielunch of picknick ben je daar op het juiste adres. De meeste activiteiten is trouwens reserveren niet nodig. Voor het programma en het laatste nieuws surf je naar www.np-zuidkennemerland.nl. Dus www. NP-Zuidkirmerland.nl Nou, dat was hem weer. Uh, de hypervolle agenda van Zierfem We zijn gewoon zes minuten aan het woord geweest. Dat is gewoon te veel van het goede, dames, en heren, jongens, meisjes. Ja. Goed, dan laten we de muziek maar weer bespreken. Hier zijn Sixpence Non-Richer met uh, het Ozoo Prachtige Kismet. The project buildings that got us plagued Claiming ain't no ghetto what this ghetto been made Set the crisis, no no matter what the price is I and I refuse to live like this We travel to invade your thought To pave candles, hypnotized by the lies that broadcast the lie on your channels So many times you were noticed you can never refine Work to mind cause I devote to my design It was the most odd to send I post to multiply My complexion attracts us First try to analyze We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 my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 Efm race ready pit report ja want de Grand Prix van Oostenrijk is net afgevlagd. Nico Rosberg heeft vandaag de Grand Prix gewonnen. De Duitse coureur van Mercedes hield teamgenoot Lewis Hamilton achter zich en boekte zijn derde overwinning van dit seizoen. Achter Hamilton reed de Valtteri Bottas naar de derde plaats. De Vin staat voor het eerst in zijn carrière op het podium. Zijn teamgenoot bij Williams, Felipe Massa, eindigde als vierde. De Braziliaan startte vanaf pole position op de Red Bull ring... waar voor het eerst sinds 2003 weer een Grand Prix werd verreden. De Braziliaan had nog wel een goede start op het circuit van Spielberg... en bleef tot aan de eerste pitstops de leider... Achter hem knokten Bottas en Rosberg op de tweede plaats. Hamilton was dankzij een uitstekende start al opgeklommen naar de vierde stack. Na de eerste serie pitstops red Sergio Perez, één van de leiding... maar de Mexicaan was nog niet binnengekomen voor de nieuwe banden. Hij wist de favoriet een tijdje achter zich te houden... maar werd uiteindelijk toch gepasseerd en viel na zijn pitstop weer terug. Rosberg had ondertussen de leiding overgenomen... en Hamilton klom gedurende de race naar de tweede plek. De Brit zat in de slotfase achter zijn teammaat, maar kon hem niet passeren. Achter de twee coureurs van Mercedes reden Bottas en Massa naar de derde en vierde plek. Fernando Alonso kon nog wel in de buurt van zijn voormalig ploeggenoot, maar wist hem niet te passeren. Achter Alonso reed Perez naar de zesde plek. Hij passeerde Kevin Magnussen in de slotfase. Daniel Ricciardo, de winnaar van de vorige GP in Canada, eindigde als achtste. En voor zijn teamgenoten Sebastian Vettel liep de race op een teleurstelling uit. De Red Bull van de Duitse wereldkampioen viel in de tweede ronde al stil, maar hij kreeg zijn wagen toch weer aan de praat en hervatte de wedstrijd vanaf de 22e plek. Na een botsing met Esteban Gutierrez moest hij ook nog zijn voorvleugel laten vervangen. Halverwege de race riep de teamleiding van Red Bull Vettel naar binnen en besloot ze op te geven. De viervoudig wereldkampioen heeft in de WK-stand na acht Grand Prix's, al een achterstand van 105 punten op Leiden Rosberg. De Duitser heeft dankzij zijn zegen 27 punten voorsprong op Hamilton. Alle acht de races dit jaar werden tot nu toe gewonnen door Rosberg of Hamilton. En Rosberg eindigt zelfs nog niet lager dan plek 2. 3 uit 3. Na zijn uh, dubbele succes van gisteren won Max Verstappen ook de derde race. En. Uh, van het via EK Formule 3 op het circuit van Spa-Francorchamps. Met een paar prachtige inhaalmanoeuvres in de beginfase reed de van Amersfoort coureur vanaf de vijfde startplaats relatief probleemloos naar voren. En hield vervolgens stand onder de druk van kampioensleider Esteban Ocon. Ook een safety car fase bracht Verstappers positie niet meer in gevaar. En zo werd hij de eerste rijder die dit seizoen alle drie de Formule 3 races in één weekend wist te winnen. Ookom nam uh, onder allemaal genoegen met de tweede plaats. Terwijl Gustavo Meneses als derde zijn tweede podiumplaats van het weekend pakte. En daarmee het succes van uh, de Van Amersfoort Racing completeerde. Ook de derde rijder van het uh, team, Guleth Simkowajak, deed het in de thuisrace goed. Hij sloot de race heel keurig als achtste af. Dan nog geen uh, GP-nieuwtje, want de uh, Formule 1 Grand Prix van Duitsland... wordt vanaf 2015 ieder jaar op het, uh, de Nurberg-ring verreden. Terwijl het uh, Duitse persbureau DPA afgelopen dinsdag... de afgelopen jaren was het zo dat de race één keer in de twee jaar... het circuit aandeed, afgewisseld met het circuit van Hockenheim. Formule 1-baas Bernie Eggleston en de eigenaar van de Nuremberg Ring Roberto Wild hebben een overeenstemming bereikt voor de komende vijf jaar. Wat er met de geplande races van Hockenheim in 2016 en 2018 gebeurt... is nog niet duidelijk. Directeur Georg Seider gaat er nog vanuit dat de races in Hockenheim worden verreden. Volgens hem is dat contractueel vastgelegd. Mocht het toch anders lopen, dan is de race van 20 juli... voorlopig de laatste op Hockenheim. Zo voor het Autosportnieuws, hier bij ZFM Zandvoort. En we gaan verder met uh, muziek. Dat doen we met uh, die uh, fantastische zingel. Ja, dit zeg ik altijd zelf. Van Fritz and the Tundrums met uh, Money Grabber. The Dirt Never Hurt Nobody Now I Got Dirt All Over My Body Might As Well Lie To L His Big Fog Lights Is Bright As Hell Calls The Law From Star CL He Hits The Gas So I Grab The Rail Show sure You Won't Ride With Me If You Scared Don't Lie To Me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 Miley Cyrus met uh, 4x4 en no, de forfits en de tendrums met uh, Money Grember. Vier minuten voor vier, dit is CFM Zandvoort. En uh, we draaien nog één plaatje voor het nieuws. En dan zijn we zo meteen weer terug voor deel drie van Zandvoort op zondag. Het plaatje is uh, van Estelle. Just the number one champion town, yeah Estelle we're about to get down. Who the hottest in the world right now, just touch down in London town.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 Tight. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains in New York, far away. So first see the West End. I'll show you to my brethren. I'm liking this American. Boy, can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toe.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 nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. <laughs> Rap singer, chain blinger. Holler at the next chick as soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Uh, dress small like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke. What? And you thought he was cute before. Look at this peacoat tell me he's broke. <laughs> And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spit.